God zal hen troosten. Nou, best wel een rare tekst vind ik zelf. Met een gekke tegenstelling daarin. Over verdriet en diep echt geluk. Hoe verhoudt je dat tot elkaar? Hoezo? Um, als ik naar mezelf kijk. Ik zou zeggen het echte geluk is voor mensen die, uh, die het helemaal naar hun zin hebben in het leven. Die goede relaties hebben met vrienden en familie. Het echte geluk is voor mensen die promotie maken in hun werk. Het echte geluk is voor mensen die zoveel geld verdienen dat ze meer dan één keer op vakantie kunnen per jaar. Of het echte geluk um, is voor mensen die, um, ga zo maar door. Mensen die altijd gezond zijn, die niet ziek worden in het leven. Het echte geluk is voor, nou ga zo maar door. Maar Jezus, die gaat op een hele andere manier te werk. Die is nogal controversieel kun je zien in de Bijbel. Dit komt ook uit zijn meest controversiële toespraak die hij ooit heeft gehouden. De bergrede. De bekendste toespraak van Jezus ooit. Dus toen ik hiermee aan de slag ging, toen dacht ik, ja, wat een rare tekst. Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. Moet je dan eerst verdrietig worden om echt geluk te ervaren? Uh, wat, is, wat is de bedoeling hiervan? En toen ik hier aan de slag ging en ik kwam er niet uit, dacht ik, ik ga eens kijken wat andere mensen hier over hebben gezegd. De dus afgelopen 2000 jaar hebben mensen deze tekst al gelezen. En wat er allemaal is opgeschreven daarover, is allemaal verzameld in commentaren op de Bijbel. Dus ik heb een aantal commentaren bekeken over deze tekst. En wat heel interessant was, was dat al die commentaren de verschillende uitleg geven. De verschillende richting opwijzen. En zo was het ook zo, dat dus verschillende commentaren allemaal verwezen naar een andere bijbeltekst om deze tekst te kunnen begrijpen die andere bijbeltekst kun je een sleuteltekst noemen deze bijbeltekst is een beetje gesloten en om daar iets mee te kunnen hebben we een sleutel nodig en die halen we dan uit een andere plek in de bijbel en daarmee gaan we deze tekst openen vandaag zodat wij hier allemaal hopelijk door worden bemoedigd door worden getroost, door worden geholpen en die andere tekst waar die verschillende commentaren naar verwijzen, als de uitleg voor deze tekst, die vinden we uh, in 2 hoofdstuk 7 vers 10. En hier heb ik twee verschillende bijbelvertalingen weergegeven en ik lees ze even met elkaar door. De troefheid die naar de wil van God is, brengt een bekering die redding geeft. En in de andere vertaling staat, er bestaat inderdaad, Verdriet waar God blij mee is. Er bestaat verdriet waar God blij mee is. Zulk verdriet zorgt ervoor dat mensen hun leven veranderen. Bekering. Want het heeft als gevolg dat ze gered worden. Wat is hier aan de hand? Hier wordt, ges hier wordt gesproken over een vorm van verdriet waar God blij mee is. En dat is dus verdriet over dingen die er niet gaan in je leven zoals je zou willen. Verdriet over dat er dingen mis zijn in deze wereld. Verdriet over dingen die er mis zijn in jouw leven. En wanneer je ontdekt in je leven dat er dingen gebeuren die je niet zelf wil, dan kan dat jou motiveren om dingen te gaan veranderen in je leven. Om te bekeren. En die bekering kan leiden tot redding. Door God, dat God jou gaat helpen in die bekering. En als we vanuit dit perspectief lezen, dan denken we eens, ah oké, okay, als je dus verdriet hebt over verkeerde dingen in je leven, over zonde, dan is er troost en dan ga je echt geluk vinden. En misschien eh, even een voorbeeldje, toen ik zelf 16 jaar oud was, heb ik dit voor het eerste keertje meegemaakt. Um, er waren duizenden mensen bij elkaar. En op een gegeven moment um, was er een mogelijkheid om voor je te laten bidden. En ik zei, ik wil wel voor me laten bidden. En toen die mensen voor mij gingen bidden heb ik een soort van ervaring met God gehad. Dat God ineens heel dichtbij kwam. En dat ik voor het eerst van mijn leven ontdekte wat het betekent dat God is heilig. Ineens ontdekte ik, God is volmaakt, goed, er is in Hem niks wat fout is. Hij is vol van licht. Er is 0,0 duisternis in hem. En ik zag ineens door zijn heiligheid, door zijn licht, in mijn eigen leven, heel veel duisternis. Ik zag ineens hoe hypocriet ik ben. Ik zag ineens dat ik eigenlijk mijn hele leven alleen maar voor mezelf leef. Ik heb vrienden, ik had familie, ik had een leuke baan, ik had een vriendinnetje, het ging goed op school. Het was allemaal voor mezelf. Ikke, ikke, ikke. En ik ontdekte, ik leef helemaal niet voor mensen om mij heen. En ook helemaal niet voor God. Ik deed het eigenlijk helemaal voor mezelf. En ik ontdekte dat ik af en toe ook best wel echt achterbaks was. Dat ik soms wel eens met mensen sprak van ja die en die, die doen dat allemaal helemaal fout. en Ja inderdaad. En ondertussen verlangde ik er zelf ook naar om dat te gaan doen. Ineens toen ik 16 was heb ik zo'n ervaring gehad met God. Dat ik echt verdriet kreeg over dingen die mis zijn in mijn leven. Ze gingen doorbidden en doorbidden voor me. En op een gegeven moment. Was ik niet alleen maar mee aan het huilen over mijn verdriet. Maar ook echt kwam er een soort van omkeer in mijn hart. Kwam er ook diep echt geluk in mijn hart. Kwam er een blijdschap in mijn hart. En dan denk ik, wauw. Dit is echt. Toen heb ik God zo dichtbij ervaren. dat heeft De rest van mijn leven heeft me dat echt beïnvloed. Misschien wel kan ik wel zeggen, ik zou hier niet staan als ik die ervaring niet had gehad. nou, misschien denk je, oké, okay, leuke ervaring voor jou. Maar ik weet van andere mensen ook die zo'n ervaring eh, hebben gehad. Of meerdere ervaringen, want ik was vorige week ook weer aan het balen over sommige dingen die ik had gedaan. Ik had ook weer verdriet over dingen die er misgaan in mijn leven waar ik zelf bij sta. Waar ik gewoon denk, Serge, hoe kan je zo stom zijn? Maar ik vond ook het ook mooi dat Tom, een maandje geleden, dat is de muzikant van vandaag, met de gitaar, met die gitaar. Eh, dat die een maand geleden hier ging staan, ook om muziek te maken. En dat in die ochtend had hij naar een toespraak geluisterd over de Bijbel. En toen vertelde hij heel openhartig en kwetsbaar. Van ja, ik was aan het luisteren naar die toespraak. En ineens realiseerde ik me dat ik, dat ik het niet goed doe in mijn leven. Dat ik tekortschiet. Dat ik het niet doe zoals God heeft bedoeld. En dat hij daar ook verdriet over ervoor. Maar dat hij in diezelfde toespraak ook ging ervaren van. Hé, hey, maar als ik met mijn tekortschieten naar God toe ga. Komt er ook heel veel blijdschap. En was hij aan het huilen, zowel over wat er mis ging, als daarna over die enorme liefde van God. Die genade, die blijdschap, waar je ook om kan huilen. Dat je zoveel blijdschap ervaart. Ik heb het wel eens met mijn vrouw, dat, uh, dat ze wel eens tegen me heeft gezegd, ja, ik ben wel eens een beetje jaloers op God. Als jij bij God bent, dan kan je wel huilen van blijdschap, als je bij mij bent, heb je dat niet. Ik ben ook soms echt heel erg blij bij haar. Maar God die kan je raken op een, op een diep niveau waar mensen gewoon niet bij kunnen. En dat is volgens mij echt geluk waar hier ook Jezus over spreekt. Want het staat er ook zo mooi. Het echte geluk voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. Die troost, die, dat echte geluk kun je ook echt gaan ervaren. Wanneer je dan naar God toe gaat. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb soms... Als ik verdriet heb, uh, over wat dan ook, dan wil ik eigenlijk getroost worden door iemand die heel veel van mij houdt. Maar ergens wil ik ook dan even mijn verdriet gewoon even koesteren in mijn donkere hoekje. Ik denk, laat mij maar even, doe het dan even niet. Dat is volgens mij ook prima om het even te doen, maar op een gegeven moment is het volgens mij goed om er wel mee naar God toe te gaan. Zodat Hij je ook kan troosten. Of om ermee naar mensen te gaan die jou liefhebben. Want het verschil tussen een heilige en een zondaar is eigenlijk maar heel klein. Een heilig iemand, dat is iemand die ziet zonde in zijn eigen leven en die gaat ermee naar God. En een zondaar is iemand die ziet zonde in zijn leven en die houdt het in de duisternis. Ik hou het lekker van mezelf en ik ga er niet mee naar God. En als je verder wil komen helpt het volgens mij echt om daarmee in het licht en als je ermee naar Jezus gaat, over Jezus wordt er ook, uh, uh, worden er ook verschillende dingen gezegd over troost en over lijden. Bijvoorbeeld deze tekst. Ons lijden en onze pijn heeft Jezus gedragen. Dus als je naar Jezus toe gaat, dan mag je weten, Jezus heeft ook pijn geleden toen hij stierf van het kruis. Jezus heeft ook uh, leed gehad, zoals in een andere vertaling staat van de Bijbel. En dan is daar troost voor ons. En niet, niet alleen troost. Nee, er is ook vergeving als de dingen misgingen als ons leven. Er is nieuwe bemoediging. Er is nieuwe hoop als we naar God toekeren. Bekering. Goed. Misschien zit je wel denk je, ja, maar straks kom ik thuis en dan vraagt iemand aan mij van ja, en hoe was het doopfeest? En dan antwoord je iets van ja, ja, ik heb gehoord dat ik me vooral heel erg zondig moet voelen in, de, in die uh, kerk. Aparte vorm van feestvier hebben ze daar. Ja, ik hoop um, dat je ook zult meenemen, want God zal hen troosten en dat je zult bedenken dat het doel is niet dat je je zonnig voelt. Er is een ultiem doel wat God met elk mens wil bereiken. En dat begint bij zien wie jij bent ten opzichte van God. Ten opzichte van die heilige God. En dat noemen we zondebesef. Maar dat is slechts het begin. De volgende stap lezen we hier ook, troost. En in die andere tekst die we ook net hebben gelezen, daar lazen we ook over bekering en redding. Bekering kan er volgen, er kan redding volgen, er kunnen veranderingen in je leven plaatsvinden. Maar het ultieme doel waar het God allemaal om te doen is, is dat jij op die manier in een diepe relatie met hem kunt leven. Want dat troost waar we over hebben gelezen, sorry... Oh, het snel. Ja, dat troosten. Als ik dus verdriet heb, wil ik worden getroost door iemand die heel veel van mij houdt. Als je verdriet hebt, dan ben je kwetsbaar. Dan is je hart geopend. En dan wil je iemand die heel dichtbij je staat. Iemand bij wie het helemaal veilig is. En je, je wil niet worden getroost door iemand die heel ver van je afstaat. En dat is precies wat God wil. Troosten. Hij wil heel dicht bij jou komen. Hij wil komen op de pijnpunten in jouw leven. Op de pijn in je hart. Op het lijden. En ook in jouw verdriet over dingen die er mis zijn. In deze wereld en ook in jouw leven persoonlijk. Hij wil heel dichtbij komen. Dat is het grote doel. Dus ik hoop dat je dan begrijpt dat het ook een doopfeest is vandaag. Maar het begint vaak met overtuiging van Ook in deze wereld. Nou, misschien zeg je wel van ja, maar ik voel me helemaal niet uh, zo zondig. Ik vind dat mijn leven wel goed uh, op de rit is. Nou, ik wil je ook geen zondebesef aanpraten. Dat heeft geen zin. Er zit in de Bijbel: de Heilige Geest kan mensen alleen overtuigen van zonde. Ja, tegelijkertijd, het is niet alleen maar van zo belangrijk dat je die zonde gaat zien in je leven, nee, het is ook belangrijk zodat je dingen kunt gaan veranderen. Dus misschien zie je wel en zegt, ja, ik heb niks met God, heilig geest, geen idee. Uh, wat kan helpen, is een stukje zelfreflectie. Door de alle eeuwen heen hebben allerlei filosofen, allerlei wijze mensen hebben gezegd, zelfreflectie helpt om een beter leven te krijgen. Als je bijvoorbeeld elke dag vragen stelt zoals, wat heb ik gedaan aan het eind van de dag? Wat heb ik gezegd? Wat heb ik gedacht? Hoe heb ik me tegenover andere mensen gedragen? Als je dat doet... Een stukje zelfreflectie elke dag... Meditatie kun je het noemen... Dan kan het zijn dat er op een gegeven moment iets komt van... Oh ja... Ja, dat is toch niet helemaal relaxed? En er was een man die heette Martin Lloyd-Jones... Een um, arts... En ook theoloog uit de vorige eeuw... En hij zei... Vervolgens als je zelfreflectie doet... Um, kun je ook... Hij zegt volgens het volgende, na de zelfreflectie kan dit komen, een citaat van hem hij moet zichzelf vervolgens afvragen wat is er binnen in mij, dat ik mij dat mij zo doet handelen waarom ben ik zo licht geraakt waarom heb ik soms zo'n slecht humeur waarom kan ik mezelf niet in bedwang houden, waarom koester ik die onvriendelijke jaloerse gedachten wat zit er binnen in mij en dan ontdekt hij de strijd in zichzelf. En hij haat die strijd. En hij treurt erom. En als je op een punt bent gekomen. Dan kan het zijn dat je op een gegeven moment zegt. Weet je. Eigenlijk mijn hele leven moet gewoon uh, overboord. Ik moet eigenlijk gewoon een hele nieuwe start maken. En dat is precies wat de doop is. De doop is. Lezen we in de Bijbel. Dat je gelooft dat Jezus voor jou is gestorven. Maar dat niet alleen Jezus is gestorven. Maar dat... Een volgeling van Jezus samen met Jezus eigenlijk 2000 jaar geleden al is gestorven. Maar dat een volgeling van Jezus ook Pasen mag vieren. Ook de opstanding van Jezus mag vieren. En dan sta je dus op in een nieuw leven. En straks zullen we dat ook gaan meemaken met Shaman. Hier zie je een foto van iemand die we eerder hebben gedoopt. Van Jagadish. Had toevallig ook een hindoeïstische achtergrond. Ehm... Um, hij is ondergegaan, Hij is nog helemaal nat kan je zien. En even onder water betekent eigenlijk. Onder water betekent voor mensen de plek waar je niet kan leven. Mensen zijn gemaakt om boven water te leven. Onder water staat even voor de dood. Om daarna in een nieuw leven met Jezus op te staan. Onder water is even het kruis van Jezus. Om dan volgens paas te vieren. Na Goede Vrijdag. En Dan begin je een heel nieuw leven. Dat gaan we straks met Man, gaan we dat meemaken. Maar niet alleen Shaman kan vandaag zo'n stap zetten of zoals Jackie dat eerder heeft gedaan. Maar ook wij allemaal kunnen vandaag weer een stap zetten op de weg met God. We kunnen allemaal zeggen, Heer God, ik wil ook bij u komen. Ik wil ook echt geluk gaan ontdekken in mijn leven. Ik wil ook uw troost gaan ervaren. Ik wil ook met mijn zonde bij u komen. En niet alleen vergeving ontvangen, maar ook weten dat u met mij mee leidt in dit leven. En eh, daarom zou ik zo willen gaan bidden ook met elkaar. En als jij zegt van hé, ik wil vandaag ook tegen God zeggen ja Heere God. Ik wil bij u komen, ook met mijn zonde uit mijn leven. Als je dat voor de eerste keer wil zeggen, dan mag je dat zo kenbaar maken tijdens het gebed. Dan wil ik voor jou bidden. En misschien zit je wel en zeg je van nee, eh, ik eh, ben al bekend met het christelijk geloof. En ik heb dat al vaker meegemaakt, maar ik heb er eigenlijk niks meer mee gedaan in de afgelopen tijd. Dan mag je ook die stap zetten vandaag, als je dat zou willen. Zullen we samen met elkaar bidden. Heer Jezus, we komen bij u. We richten ons op u. U bent degene die ons het leven geeft, hebben we al gezongen. En u bent ook degene die controversiële dingen zegt. Die uitspraken doet met een gekke tegenstelling erin. Heer, en daarom komen we bij u. En we komen ook bij u, omdat u ook degene bent die is gestorven voor ons. Om ons te vergeven. Dat u heeft gezegd, kom maar met alle rommel uit je leven. Ik wil het dragen. Ik heb jouw lijden, ik heb jouw leed gedragen. En vader, we komen ook bij u. Om omdat u de trooster bent en heilige geest we vragen nu dat u ons overtuigt van zonde in ons leven van dingen die mis zijn in ons leven heer zodat we niet daar blijven zitten in de put, maar dat we veranderingen gaan zien in ons leven omdat u in ons komt wonen omdat u ons gaat veranderen omdat uw vergeving en uw genade en altijd weer een nieuwe kans ons vooruit helpt. Heer, zodat er redding komt in ons leven. Niet alleen voor nu, Heer, maar ook voor de eeuwigheid. Help ons, Heer. En als we hier nu zo samen aan het bidden zijn en uh, de ogen uh, zijn gesloten... Dan zou ik ook willen vragen, zou je ook je hoofd willen buigen. Nou, dat hoef je niet voor mij te doen, maar voor de mensen om je heen. Zodat er hier ook een veilige plek is op dit moment. Voor mensen die zeggen, van ja, ik wil vandaag, misschien wel voor de eerste keer. Misschien wel voor de zoveelste keer. Ik wil naar God toe. Met mijn zonde. Ik wil troost. En ik heb vergeving nodig. En zodat mensen dan ook even de, de vrijheid zullen ervaren... Om even hun hand op te steken. Dus als je even je hoofd zou willen buigen, je ogen zou willen dicht doen, dan zou ik willen vragen aan mensen die zeggen van ja, ik wil vandaag die keus maken op de weg met Jezus. Dan zou ik je willen, willen vragen, zou je even je hand op willen steken, dan uh, wil ik graag voor je bidden. Ja, ik heb je hand gezien in het midden. Nog meer mensen? Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, dan mag je hand weer laten zakken. En er nog meer mensen die zeggen... Ja, ik wil vandaag die keuze maken voor Jezus. Ja, dankjewel. Oké... Hemelse Vader heeft gezien heer, dat hier mensen zijn die zeggen... van Ja, ik wil nu met mijn zonde bij u komen. Heer, en we bidden in het bijzonder voor deze, voor deze mensen... Die net deze, deze keuze hebben gemaakt om te zeggen... Ja, ik ga daarmee naar God de Vader... Want bij hem is vergeving voor mij. Al mijn zonde heeft Jezus al gedraagd. Toen hij stierf van het kruis. Dus er is geen veroordeling voor mij. Maar Gods liefde. Mag ik gaan ervaren. En zijn troost. Heilige Geest, kom hier op dit moment. Om deze mensen te troosten. Kracht te geven. Om op uw smalle weg. Door te wandelen. Voor het eerst te gaan. Dat bidden we zo. Omdat Jezus, Uw Heer, voor ons bent gestorven en opgestaan. Amen. Ik moedig ook mensen aan die ook zo'n stam hebben gezet. Uh,